Marie Fantijn met het NOS-journaal. In het Katza Zevenen de onderhandelingen over de miljardenbezuinigingen hervat. De onderhandelaars praten voor het eerst over de doorberekeningen van hun plannen door het Centraal Planbureau. Uit die berekeningen wordt duidelijk wat de effecten zijn van de bezuinigingen voor het begrotingstekort, de werkgelegenheid, de koopkracht en de economische groei.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 Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, eat pizza. Are you ready? in Remix. Hier bij jou zit het op Sief Emps Old Ja, jouw wekelijke Porcy Dance Hits. Ze staan weer voor je klaar, twee uur lang. De allerheetste nieuwtjes. De allerheetste beats. En natuurlijk rond die klok van 10 voor 10, onze enige echte See It Party Guide. Ja, mijn naam is DJ KK, maar dat weet je natuurlijk al. En wat gaan we vanavond nog meer doen? Nou, we hebben toch alweer de kalender erbij gepakt en ja, Koning in de dag! Het komt met rassenschreden dichterbij. En zoals je misschien wellicht vernomen hebt. De feestjes in Amsterdam. Die zijn dit jaar niet zo groot als anders. Dus ja. Waar moet je dan heen? Nou gelukkig heb je. Zie je de... Altijd met een oplossing. En ja. Ik zie iets voorbij komen over Crazy Sexy Cool on the Beach. Nou ja. Dat is natuurlijk altijd leuk. Wat hebben we nog meer? Explore Star. Ja. Of dat met Koninginnedag gaat plaatsvinden. Nou. Helaas niet, maar we hebben genoeg uh, nog meer. Want we hebben ook Loveland. En die gaat wel wat met Koning in de Dag doen. Nou ja, dat en meer. En natuurlijk de partycite. Ik zei het net al. De zaterdag valt misschien wat tegen. Maar daarna staan er op de zondag weer hele leuke feestjes. En dicht hier in de buurt. Dus dat belooft weer de stoute schoenen aan te trekken dit weekend. En die nieuwe muziek die hebben we ook zeker binnen gekregen. Wat dacht je van deze track? Biz ik! Drop It Low. Een nieuwe artiest op een nieuw label, Crazy Music. Een sublabel label van G-Rex, oftewel Gregor Saltos' label. Of het wat gaat worden. Nou ja, ik denk het wel, want deze release heeft hele dikke tracks. Dit is mijn favoriet, Drop It Low. En je hoort zo meteen wel waarom. Dit is de It. Tot aan 11 uur. Hou me hier. Drop it, drop it low! Ben ik. Hier natuurlijk komt jou, van Zandvoort, see het in the house. En ja, hete nieuwtjes, we hebben ze weer bij ons. Ik zal ze er even bij pakken, want wat gaan we doen? Zondag 29 april 2012 zal de eerste editie van Crazy Sexy Cool op het strand plaatsvinden. Dit succesvolle concept uit de Masilo in Rotterdam zal dus naast haar ver eerdere internationale uitstapje in België, oftewel in Versus, haar vleugels spreiden naar het zand van Bloemendaal. Ja, Beach Club Bloomingdale in Overveen is een locatie die perfect bij het concept past. Bloomingdale is al jaren de populairste beachclub aan de Nederlandse kust, al na dus eigen zeggen. En weet als geen ander hoe ze een groot event op succesvolle wijze moet verzorgen en verwelkomen. Crazy Sassy Cool brengt altijd top line ups Een mix van nationale helden in combinatie met aanstormend talent. Ook voor deze editie heeft de Real World weer van alles uit de kast getrokken. Wat te denken van Quintino! Gregor Zalto en Leroy Styles Quintino scoorde een nummer 1 samen met Sandro Silva natuurlijk epic en heeft de Platinum Status inmiddels bereikt, een unicum voor een houseplaat ja, Gregor Zalto verrast steeds met nieuwe producties en ook het buitenland long voor deze sympathieke G-Rex label eigenaar ja, Vesel van Crager kunnen sinds kort terecht op zijn gloednieuwe website www.cragersauto.com Waar je onder meer podcast kan downloaden via iTunes Leroy Styles heeft een mooie Miami Music Week achter de rug Zijn nieuwe plaat werd gedraaid op vele feesten Waar onder andere Avrojack, Sidney Samson en Lil Jon achter de prezant gaven. Met mooie optredens op verschillende poolparties heeft Leroy zijn visitekaartje afgegeven En is daardoor meer dan klaar voor de zomer van 2012 deze 5-editie van Crazy Sexy Cool is voor de drie headliners een mooie start van dit hete seizoen. Ja, Jess van Die, Michael Mendoza, Jeroen Post, Stefan Vilein, Brian Dalton en Nene Daziel complementeren de line-up. Jess en Michael zijn hard aan de opstomen binnen de Nederlandse dansscene. Ze worden beide gesupport door de grote jongens en draaien op de bekende feesten in zowel binnen als buitenland. Outie team met VJ, Jeroen Post is geen onbekende in de showbiz. Naast zijn uh, presentatietalent bij grote kickboxgala's draait hij nu ook uh, met succes op vele feesten in Nederland. Ja, Stefan Vilein is kind aan huis bij The Real World en niet zonder reden. Stefan kent de achterban en weet exact wat het kritische publiek verwacht. Altijd een feestje met Stefan Vilein. Productiewonder Brian Dalton sluit met debutant Nedda de, de indrukwekkende lijst af. Uiteraard zijn er ook twee mannen die deze lijst vocaal moeten begeleiden. Sal MC en MC Vi zijn uw gastheren van de dag. Ja, kaarten zijn in de vloer uh, verkopen. 17,5 euro exclusief V. En deze zijn te kopen via www.real-world.nl Lekker makkelijk, dus we halen hem nog een keertje. The Real World en daar overal streepjes tussen. Uiteraard kan je ook terecht bij alle vestigingen van Free Record Shop. Of de website van Bloomingdale zelf. Ja, dus in de agenda Crazy Sexy Cool on the Beach, zondag 29 april, van 4 tot half 12. En de kaarten 17,5 euro in de voorverkoop. Gaan we door! Met nieuwe muziek. En dat gaan we doen met Richard Cray. Zijn versie van Maskenada. Of zijn interpretatie kunnen we beter zeggen. Je kent hem nog wel. Maskenada heeft Hoog gescoord. Ja, Bimbo Jones heeft zo'n remix. DJ Pepe heeft zo'n remix. En dat zijn heerlijke remixen. Heerlijk lekker op het strand liggen Maar ja, ik ben vandaag in een wilde bui Dus dan doen we gewoon de Wild Bailey remix En waarom die wild is, nou Zit je radio, maar niet te hard Want voor de een Dit is hier, tot aan 11 uur Met de tweede uur The City, hier live in de mix Nice. Deze weken niet, uh, niet te draaien. En dat die worden opgepikt door de DJ's, dat mogen duidelijk zijn. Afgelopen zaterdag tijdens het openingsfeest van Republiek. Oeh, wat knalde die heerlijk door de tent. En al het publiek helemaal los. Mocht je erbij zijn geweest, dan nou weet je wat voor feest het was. Was je er niet bij? Helaas, je hebt wat gemist. En ja, dan komen we toch weer aan bij de nieuwtjes. Want zondag 3 juni vindt de tweede ex editie op het strand plaats. Traditiegetrouw keert het piratenthema terug op het Bloemendaalse strand. paar mannen met houten benen, doodshoofden, maar vooral mysterieuze piratenvrouwen die het hoofd op hol zullen brengen. Want vanaf 2 uur middag zullen ze Beach Club vroeger enteren en jaag ze eerst alle Burgermans van toen over de kling. Vervolgens verwachten ze getijs hem uit alle windstreken om samen met X-Pornstar te komen feesten en buitensporig veel rub te komen drinken. Hoe meer verdorven zielen, hoe groter de feestvreugde. Samen met de vele zinderende live acts en de beste DJ's belooft dit, net zoals de eerste uitverkochte strandeditie, weer een spektakel van juwels te worden. Ze kunnen niet veel, maar wat ze doen, dat doen ze graag goed bij X-Pornstar. Landrotten, opgelet. Tot 1 mei kosten de kaarten slechts 7,5 euro. Ja, vind je het gek dat die kaarten dan uh, over de toonbank vliegen? Roof die kaarten op tijd weg, want er zijn meer kapers op de kust. Online zijn ze te verkrijgen via www.exportstar.com en www.beachclubvroeger.nl Na 1 mei kosten de kaarten 15 euro. Ja, dat scheelt je toch weer een paar drankjes. Ook kun je met geven zwaard bij een free recordshop of een primaire sigarenzaak naar binnen zwolken. Na deze pure Pirate Pleasure editie heeft Captain Booty weer verplichtingen elders op de oceaan, maar niet getreurd. Want op zondag 19 augustus keert ex dit seizoen nog één keer terug naar de Bloemendaalse kusten met een weergaloze poolparty. Ja, je kunt uh, ook uh, een officiële applicatie van Beach Club vroeger voor de iPod Touch, iPad, iPhone en Android telefoons. Downloaden. Met deze app blijf je op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Feesten, tweets, foto's en video's van de populairste beachclub van Nederland. Ja, ik hoorde net al dat Bloomingdale de populairste was. Dus nou, dat is een flinke strijd. En ja, die line-up. Wat draai... Wie en wat komt er allemaal? Billy the Glitz. When Harry met Sally. En Tessie Moore. Chicky, de Hitmachine, Tony Chacha. Sofia Valentine. Johnny Black. En Choco Barrera. En het wordt gehost bij MC Sherlock. Dus... Wees er snel bij, want de kaarten zijn tot 1 mei slechts 7,5 euro Gauw door met lekkere muziek en dat doen we met de nieuwe Gianluca Motta It's so easy Dat zeg ik En dan lekker knallen Met Nari en Milani in de remix En nou om hier, zeker hier was de partyagenda Hij is gevuld En rond de klok van 10 voor 10 Staat hij weer voor je klaar Nu is er. Gianluca Motta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 So <laughs> Zenders in de Adrien Metzi Remix. Hier bij jou zie je top op CFM's antwoord 106.9, 104.5. Of leuk via onze digitale televisiekanaal. Leuk dat je erbij bent. Ja, tijd voor een nieuwtje. Want ja, nacht, het komt heel snel dichterbij. En ja, afgelopen dinsdag meldde Loveland al... dat de laatste staal de kaarten voor Loveland Queens Day in zicht was... Wat was het dan zover. De laatste kaarten gingen over de toonbank en de Loveland Queens Day tickets zijn uitverkocht. Ik herhaal, de Loveland Queens Day tickets zijn volledig uitverkocht. Voor echte Lovelander, Lovelanders zijn nog plaatsen gereserveerd. Sinds Loveland gedwongen werd te verhuizen van haar oude locatie Leek Koninginnedag in Amsterdam een hoofdpijndossier dossier te worden op het hoofdkwartier van Loveland. Na weken voorbereiding werd er een maand geleden koortsachtig gewacht op het oordeel van burgemeester over een vergunning. Na het verlossende woord uit het gemeentehuis ging het hard. Kaarten vlogen de deur uit, mede dankzij een ijzersterke line-up en toplocatie. Door de strenge regelgeving die de gemeente dit jaar hanteert, was het niet mogelijk om een gratis feest te geven. Volledig tegen de traditie van in de Dag in, gelukkig hield dat de feestgangers niet tegen. Loveland is blij, trots en heeft verschrikkelijk veel zin in een zonovergrote feest met iedereen die haar in deze nieuwe opzet heeft gesteund. Ja, de Loveland Queen's Day tickets zijn volledig uitverkocht, maar er zijn nog plaatsen gereserveerd voor echte Lovelanders. Tot 27 april, 12 uur, loopt de actie in combinatie met een ticket voor Loveland Festival. Wie een Loveland Festival Early Bird ticket voor 45 euro koopt, krijgt een special guest ticket. Het kastticket ticket biedt tot 1 uur gegarandeerde toegang tot Loveland, Queens Day. Zo kun je tot nog prozen op de verjaardag van de koningin in het Park. Ja, door het drukke verkeer in Amsterdam op Koninginnedag is het mogelijk dat Loveland Queensday bezoekers vertraging oplopen. Om iedereen genoeg tijd te geven om binnen te komen, gooit Loveland de deuren open om 11 uur. Zo wordt rekening gehouden met cash die voor 1 uur gegarandeerd toegang hebben. Loveland denkt ook aan iedereen die nog moet bijkomen van de nacht. En voor de vroege vogels staat verse koffie, of natuurlijk een koud biertje, klaar. En zijn er over heerlijke broodjes te krijgen. Beter kan de Loveland Queen's Day niet worden afgetrapt. Ja, dan even de line-up, want hij is leuk. Secret Cinema, back-to-back -back met Edward Live. Monica Cruze, Keizer Disco, Sebastian Leger, Michel de Heij, Remy, Dimitri Kneppers en Marnix. Dit gaat dus... Een groot feest worden. En even voor de duidelijkheid. Er is geen kaartverkoop aan de deur. Wil je meer informatie? Ga dan naar www.lovelandqueensday.nl Dit was een nieuwtje door. Met een hele nieuwe plaats. Wolfgang Carter. Wie kent hem niet inmiddels? Met een ijzersterke plaat. Red wine. Hier bij See It. En zo meteen. Hier fris en fruitig. Een nieuwe See It Party guy. En na die klok van 11. zijn we nu niet meer. Dus na tienen zeker blijven luisteren naar een live mix van Dion Sydney. 10 voor tien. Dat betekent maar één ding, de See It Party Guide. Waar kun je dit weekend heen? Alle hete feestjes staan hier op een rijtje. Ja, vanavond Horse Meat Disco in Club R in Amsterdam. Vanaf 11 uur ben je welkom, dus je kunt gelijk door naar See It. En om 5 uur wordt je helaas de deur weer uitgezet. De kaarten zijn 12,5 euro exclusief V. En ja, dan wil nog wel weten wie komen daar dan draaien. Ja, Horse Meat Disco uit de United Kingdom. Pombo met DJ zet. En halve soul. In Air 2 wordt gehost bij Vriendje van Ferry, Golden Boy Sound System, DJ Duo, Dice, DJ Scheissewetter en Indian Hurricane. Ja, je kunt ook vanavond naar House Rockers. Helemaal gezellig in de Escape in Amsterdam. Vanaf 11 uur ben je welkom. Kaarten zijn 10 euro exclusief of aan de deur 15 euro. Ja, de line-up: Gennaro en Villa, Real El Canario, Michael Mendoza, de Livio Reven en Aaron Kuehl, Kabi en MCVI. Dan heb je Sebastian Leger op bezoek bij Suzanne 21 april, oftewel de zaterdagavond. Ja, dan gaan we eens kijken, waar is dat dan? Een Club Home in Amsterdam, vanaf 11 uur tot 5 uur in de morgen. De line-up: Sebastian Leger, Eva Maria, Cardboard Motel en Philip Jong. De kaarten, daar wordt niks over vermeld, maar wil je meer weten, ga dan naar www.clubhome.nl Dan heb je ook natuurlijk elke zaterdag het feestje Brainwashing Escape in Amsterdam, vanaf 11 uur tot 5 uur in op morgen. En de line-up, ja, DJ Raimundo, Mark McRowland en MC Dirty B. En in de Eclectic Deluxe, Danny Canova. En voordat je het nog niet wist, de kaarten zijn 16 euro exclusief vier. Ja, je kunt deze zaterdag ook naar het feestje Wethouse gaan. Dat vindt plaats in Beach Club vroeger. En ja, vanaf 2 uur s middags ben je al welkom. Dat is altijd gezellig. Kaarten zijn 15 euro, exclusief V. en aan de deur 20. Ja, de muziekzaal is deze keer tech house, Deep House, Urban, Dubstep. En voor iedereen zit er dus wat leuks tussen. De minimale leeftijd is ook wat lager, 16 jaar. Ben je al welkom. De line-up... Beggy Begovic... Michael Mendoza... Wolfman... featuring Melanie Eden... Asino Di Medico... Binau Amade... Brahmes... Mankless Behavior... Libidoza... en Faya Laurens. Alleen al voor haar aanwezigheid... is het de moeite waard. Ja, je kunt ook... naar Heroes of House Music... deze zondag... in Beach Club Bloomingdale... van 4 uur s middags... tot 12 uur... in de avond. Wat vinden we daar? Cheminology Live... Lucian Voort, Jess Von Die, Michael Lima, Andy Jones en MCG. Kaarten zijn 15 euro exclusief V. En ja, ik zou er zeker heen gaan, want dit belooft wat hoor. Mocht u zeggen, nou ik ga toch liever naar Latin Lovers. Dat kan ook, want Latin Lovers on the Beach, de grand opening, is deze zondag aanwezig. Bij Beach Club Fuel in Bloemendaal. Kaarten zijn 14 euro exclusief V. In de voorverkoop via Ticketscript. En de line-up, hij is leuk. Roog, Frankie Brissardo, Stefan Vilein, Chris Rocks, Jasper Clash, Alex Rus en Ivan. Dit was de Ziet Party van deze week. En ja, we wachten erop hoor. DJ Dion Sydney, hij gaat zo helemaal los. Maar nu eerst gaan we los met Michael Calvin. Mozaik, nieuw op Stealth Records. En ook hier bij het in de show. Tot het 11 uur op de ZFM standvorm.